Deze week heel de week de Elsplaat bij Radio ELS 558. Hoe kan het toepasselijker met deze zomerse temperaturen? Je de Beats, <laughs> Beats baby van First Class. Ja, er staat hier niks op mijn papiertje, dus ik doe het even hier uit mijn hoofd. Het komt volgens mij uit de 1974. Luister, allemaal een bijzonder goede zaterdagmiddag op deze tropische temperaturendag, mag het wel noemen. Ja, we zitten hier ook flink met de Erkel aan, want anders is het hier echt niet uithouden. Tussen nu en de klok van 7 uur, de nationale Els-gebeurtenis op de zaterdagmiddag, en zelfs nog een stukje in de avond met tussen nu en de klok van ongeveer half 7, de top 40 van 40 jaar geleden. En daarna gaan we nog wat aandacht besteden aan de Tipperaden. De top 40 zoals gezegd van 8 mei 1976. Het was de 12e jaargang nummer 19. Met 9 ex-alarmschijven, 6 nieuwkomers, een nieuwe nummer 1, 2 Nederlandstalige platen, 3 Franstalige, 1 instrumentaaltje en de rest is Engelstalig. De verdwenen platen die vorige week nog in de lijst stonden en zijn verdwenen zijn onder andere Penny McLean met 1, 2, 3, 4, I'm on fire, Slick, Forever and Ever, Emily Harris met Together Again, Anita Meijer en Hans van Meulen met The Alternative V, The Walker Brothers met No Regrets en Astrid Neig met het wonderschone Alleen is Maar Alleen. We gaan snel beginnen met de lijst, dit is staat op nummer 40, vorige week nog op 34, 7 weken genoteerd voor Tony Sherman en The Sherman Brothers en Smile Baby Smile. Is al de surmambronnen Brothers overgaan, Want het is de laatste week dat je ze hoort in deze lijst. Van 34 naar 40, smile baby. Smile, dit is Radio Els 558 met Verrie de Nakker. weken genoteerd uh, in de top 40, deze ex-alarmschijf van de B-city-rollers met Saturday Deenheid -de onderuit van 32 naar 39, dus die hoor je volgende week ook niet meer terug. In ieder geval niet in de top 40, maar hij komt nog regelmatig voorbij natuurlijk in de Affashow. En op nummer 38 vinden we de eerste nieuwkomer al. Het is Jackpot, vorige week nog in de tipperaden in de top 5 en nu nieuw binnen in de Nederlandse top 40 op 38 met Sing My Love Song. Nieuw. Behalve op het internet kun je ons natuurlijk ook ontvangen. In het oosten van het land op de middenhof 1395 kilowatts. En in het noorden van het land op de FM 105.4, die hoorde de eerste nieuwkomen. Zing mij de love song van Jackpot. Geproduceerd door Eddie Owens. Nieuw binnen in de top 40 van 40 jaar geleden, op nummer 38. Goedemiddag! Goedemiddag. All hit radio. Radio Els. 558. En daar heeft er geen geheim van gemaakt dat ik dit een van de beste platen vind momenteel in de top 40 van 40 jaar geleden. Voel er aan de Villamoff Love alarm Zeven weken genoteerd voor Elvin Besschop. En hij gaat onderuit van 27 naar 37. Ik heb een klein hoopje dat hij de volgende week misschien nog net in staat op nummer 40 of zo. Dat zou ik wel prachtig vinden natuurlijk. Op 36 ook een zakker van 25 afkomstig. Rob de Nijs in de zesde week. Zet een kaars voor je raam vannacht.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 Zet een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op me wacht. Je kan ook gewoon een zaklamp voor je raam neerzetten, dat heeft net zoveel effect en dat scheelt dan een beetje wat kaarsen. Dit is de 40. Administratiekantoor Kolbenhof BV, de specialist voor de boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180-5152-13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Colbenhof BV, de enigste juiste keuze. Cédro, tu es parti, et pourtant tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de faim, l'écho de ta voix, ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça ne va pas changer. Que ça peut bien kan doen. une porte qui s'est refermée, on s'est aimé, n'en niet plus, et la vie continue, ça va pas changer je monde, niet Que tu changes de maison À continuer le monde et il aura bien raison. Les poussières du étoile, c'est ça qui fait briller la voix d'acte. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va Changer le monde, ça va pas le déranger. Il est à la fin de monde, c'est toi seul qui En van de drie Franstalige opnames in deze lijst vinden we de twee op rij. Dit was Savapa va pas, changer le monde van Jules d'Ancin. Vijf weken genoteerd, zattend van 29 naar 35. Maar op 34 vinden we de tweede Franstaler in de lijst. Dat is Judy SC Pierre Raspat komt nieuw in op nummertje 34. Nieuw. De soirée is Enfin la femme, Judy, Judy se réfugie. Judy, Judy, dans la magie, dans la magie. Des flacons si doux, à quoi soir changer de peau avec les filles sur les photos avoir un corps comme un roseau des yeux tout vides mais pas de rires je de tweede nieuwkomer van de in totaal zes nieuwkomers in deze lijst voor de top 40 van 40 jaar geleden. Het nummer 34 geluid, Judy AC Pierre Raspat. Deze top 40 werd eerder uitgezonden, ooit bij de Tros, donderdag Hilversum 3. En op zaterdag zelfs nog op Hilversum 2 van 4 tot 6 uur met als presentator Ferry Maat. Bij een plaathandelaar. Daar ligt er een klaar. Een gedrukt heb Van de top 40. De enige echte Nederlandse hitpareed. Dit is al een uh, lang bestaand plaatje hoor in de top 40. 9 weken maar liefst genoteerd voor de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. There's a reason for the sunshine sky. And there's a reason why I'm feeling so high. must be the season when that love light. laatste verlies voor de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow van 26 naar 33 in de negende week. En dit gaat van het linkerrijtje naar het rechterrijtje van 20 naar 32 onderuit. Baby, I give you everything in de zesde week zijn hier Saskia en Sergio. We hebben er alles voor gegeven, maar nu toch op een wegretour. Baby, I give you everything van Saskia en Zesje in de zesde week. Ik kan me voorstellen dat je lekker met je spiekertje naar buiten bent gelopen als je er een lang kabeltje aan hebt zitten. En dat je lekker in de tuin zit te genieten van de historische top 40 van 40 jaar geleden. We doen de aflevering van 8 mei 1976. En uh, als je wat ouder bent dan herken je dit natuurlijk allemaal. En dan denk je van, is het alweer zo lang geleden? Het is echt alweer zo lang geleden. En op nummer 31 een teleurstelling hoor, de Miracles. Slechts drie weken genoteerd en nu al op een retour van 30 naar 31 met de Love Machine part one en dat vind ik wel heel erg jammer. De Love Machine, teleurstellend. Eén plaats alweer gezakt in de derde week met. Uh, <nacht> nee, Miracles natuurlijk, met Love Machine Part 1. Even goed zeggen, natuurlijk. En in de top 40 is het weer tijd geworden voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 40 en 31. Van 34 naar 40 Smile Baby Smile van Tony Sherman en zijn broertjes in de zevende week. Ex-alarmschijf voor de BC City Rollers. 10 weken genoteerd. Maar liefst met Day Night. Nu echt over van 32 naar 39. En de eerste nieuwkomer vinden we op nummer 38. Sing me van Jackpot. Ex-alarmschijf van Elven Bishop. Fuller of fell in love. 7 weken in de lijst van 27 naar 37. Een 11 plaatsen verlies van 25 naar 36 voor Rob de Nijs in de zesde week. Met Zet een kaas voor je raam vannacht. Vijf weken noteren we voor Joe Dessin met Savapas, Charles Le Monde van 29 naar 35. En de tweede nieuwkomer vinden we deze week op nummer 34, Judy SC van Pierre Raspat. De Bellamy Brothers, de grote hit. Let Your love flow van 26 naar 33 in de negende week. En zes weken noteren we voor Saskia en Serge met Baby I'll Give You Everything. Van 20 naar 32. Dus je hebt kans als ze niet zo hard zakken, dat we ze nog een weekje gaan horen. En één plaats naar beneden, zoals je zojuist hoorde. Voor de Miracles in de derde week met. Love Machine. En dit staat op nummer 30. Wel naar beneden, maar het blijft vrolijk plaatje. Van 23 naar 30, hier is Albert West in de vijfde werk met I Love You Baby. As I walk by the seaside As I walk through the grass I see the little bluebirds Making love while I pass These are humming And they're singing everywhere Everyone Oh, I love you, baby I love you so I need you, honey I'll never let you go Cause you're the girl in my heart You're the one I adore And I love you As I walk by the schoolyard As I walk by the gate I see the weeping willow Where we kissed on every day ik you find an a narrow and Ik ga and niet it says Whoa. Helaas, wijlen Albert West in de vijfde week met I Love You Baby onderuit hoor. Van 23 naar 30, misschien nog één weekje volgende week, en dan is het afgelopen voor I Love You Baby eens lekker uit, een Oh, dat kleine duimtje gisteren ook nog gedraaid, geloof ik, in de 70 shows. Tina Schaals, extra raam 8 weken genoteerd, I Love the Love van 17 naar 29. Ja, je kunt wel een beetje gaan gillen als Charles, maar het weerhouden, het plaatje er niet van dat zakt van 17 en 29. Maar ze zal best nog wel eens een keer terugkomen in de top 40, want ze was nogal succesvol in de jaren 70. En op, 9, en op 28 vinden we de derde nieuwkomer deze week. En dat is een prachtig hoor. Trinity is hier met 00234579. Nieuw binnen in de top 40. En een bootje zitten we hier zelf maar een beetje weg te dienen. Want <laughs> dit is wel echt een Mia plaatje. 002 345 Dat is mijn nummer van Trinity. Is de derde nieuw binnenkomen deze week in de lijst op nummer 28. En het gaat even hard met de nieuwkomers. Want op 27 vinden we de volgende nieuwkomer al de vierde. En de tweede op rij dus. De Rolling Stones. Full to cry. Nieuw binnen in de top 40 op nummer 27. Nieuw. I've been working all night long, But put my daughter on 40 jaar geleden hadden ze inmiddels de Beatles al overleefd en iedereen had zoiets van hoe lang zullen de Stones nog bestaan. Nou, ze bestaan nu nog steeds 40 jaar later. to Oekraïe is de vierde nieuwkomer in deze historische top 40 van 8 mei 1976. Je hoorde de Rolling Stones. De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. Nou, ik zet hem dadelijk harder. En papa boos. Radio Els 558 met ondergetekende Ferry de Houdtog is tot 7 uur. Marlies Leijen met de nationale Els gebeurtenis. Je hoorde het nummer 26 geluid vorige week nog in het linker rijtje. Op nummer 18 Get Up, een boekje van de Silver Convention. Het is een ex-alarmschijf en staat 6 weken genoteerd. Dit kwam vorige week nieuw binnen op nummer 33. Het zijn de trams. Wat hebben we die deze week al veel gedraaid hier bij Radio Els. En that's where the happy people go. Daar gaan alle tevreden mensen naartoe natuurlijk naar Radio Els 558. Van 33 naar 25. Met hun zo zeer herkenbare sound, natuurlijk. Ze hebben wat hits gehad, die jongens in de jaren 70. Van 33 naar 25 in de tweede week. That's where the happy people go. We gaan op naar het nieuws en weer van 5 uur. En dan zijn we weer bij je terug met de top 40. Maar we gaan afsluiten dit uur met nummer 24. Vorige week nog op 22. Het is het prachtige liedje Me en Bobby McKee. Dit keer in de uitvoering van Jack Zeusie. Tot zometeen. Plat plan in Baton Rouge, heading for the train Feeling <laughs> nearly really faded as my jeans Bobby found that diesel down just before it rained Took us all away. On a driver Whoa, whoa, whoa. freelan just another word for nothing left to lose Nothing in worth, nothing but it's free. Whoa, whoa, whoa. feeling good was Gigi Lord when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me And Bobby Maggie From the coal mines of Kentucky To the California sun where we shared the secrets of our soul Standing right beside me, Lord Through everything I've done And every night She kept me from the cold And somewhere near Salia's Lord I let her slip away Looking for the home I hope she'll find And I trade. Today day Holdin' Bobby's body next to mine Whoa feel just another word For nothing left to lose Nothing ain't hurt Nothing but it's free Whoa Feelin' good was easy, Lord When Bobby sang the blues Feelin' good Was good enough for me And Bobby McGee Dit is Radio ELS 558 met het nieuws. Dit is het Radio ELS 558-nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedemiddag. Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Kamer vandaag laten weten dat het kabinet een streep zet door de plannen om de World Expo van 2025 naar Rotterdam te halen. De organisatie ervan kost te veel en brengt te veel financiële risico's met zich mee. Dit zou op kunnen lopen naar een half tot één miljard euro. De gemeente Rotterdam was al akkoord gegaan met de kandidatuur van de stad en betreurt het besluit van het kabinet. Gisteren heeft Jan Kubis, de speciale afgezant van de VN in Irak, bij de Veiligheidsraad in New York melding gemaakt van de vondst van meer dan vijftig massagraven in Irak. Ze werden aangetroffen in gebieden die eerst in handen waren van terreurgroep IS. Op een voetbalveld in de stad Ramadi werden drie graven blootgelegd met zeker veertig doden. IS is in Irak nog steeds niet verslagen en heeft zijn aanvallen weer opgevoerd. Een 19-jarige jongen uit Schravenzande is door de politie aangehouden... op verdenking van het vernielen van bijna 300 autobanden. Hij was sinds de zomer vorig jaar actief in de gemeente Westland. Honderden autobezitters in Monster, Naaldwijk en Schravenzande werden slachtoffer van zijn praktijken. De dader liet vaak de naam Slash op de auto's achter. Hij kon gepakt worden op basis van beelden van bewakingscamera's. En dan het weer... De temperaturen zijn in een groot deel van het land opgelopen naar 25 tot 27 graden. Alleen op de Wadden en aan de Zeeuwse kust is het wat koeler. Met een zonkracht van ruim 5 kan de onbeschermde huid al binnen 15 tot 25 minuten flink verbranden. Tot zover het nieuws op Radio Els 558.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 To the end of September Een uit 1974, dat is deze week de Elsplaat van First Class met Beats Baby. Ja, het is er wel weer voor hè, om lekker aan het strand te liggen. Alhoewel ik heb begrepen dat het nog wel een beetje koud is, want het zeewater is nog niet helemaal op temperatuur. Hè. Nee, dat schijnt nog maar een graadje of twaalf te zijn, had ik begrepen. Maar het is wel de eerste zomerse dag volgens het Carnegie vandaag. Welkom bij de Nederlandse Top 40. Oké, okay, de Junior. Nou ja, dat doet er verder niet toe. Hoor jullie eens een keertje wat anders. Welkom bij Radio 1:558. 558 luistervrienden. We doen vandaag de historische top 40 van 40 jaar geleden. En uh, ik zit hier gelijk even wat rotzooi, want dat moet ook allemaal doorgaan natuurlijk. Het is een lijst met 9 ex langschijven, 6 nieuwkomers en 1 nieuwe nummer 1. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. twee Nederlandstalige platen staan erin, 3 Franstalige, 1 instrumentaaltje. En de rest is allemaal Engelstalig. We waren het vorige uur gekomen op nummer 24 met me en Bobby McKee van Jack Jersey in de vierde week en het is nu tijd geworden voor de vijfde nieuwkomer op 23 Sailor a glass of champagne nieuw binnen in de top 40 nieuw Hier in deze hete studio maar even bij een beetje koud water. Maar jullie mogen natuurlijk wel een glas koude champagne drinken. Lekker buiten in het zonnetje natuurlijk. Of op het terrasje ergens. En Radio Els 558 natuurlijk via Tune In op je mobiel. Gewoon te horen. Zijler hoorde je. Dat was de vijfde nieuwkomer. Komt nieuw binnen op nummer 23 in 40. 24 uur per dag. De vergeten hits. Goedemiddag. Dit is Radio Els. ls 558 via www.radioels558.nl. Dan even op tune in klikken, want die vind ik zelf mooier klinken. In het oosten van het land natuurlijk op de 1395 kW. En in het noorden van het land op de FM 105.4 kun je deze historische top 40 horen. En we noteren twee weken voor Paul Davidson. Vorige week nieuw binnengekomen op 28. En hij gaat nu naar nummer 22 met Midnight Rider. En van 31 naar 21 in de tweede week gaat Willy Swan met Just Want to Taste Your Wine. You're up in arms When our eyes meet You look the other way And it's got to get to know Your feeling Get stronger every day And if I lose to your first love, he won't have to know we tried. Cause I don't wanna burn your vineyards, just wanna taste your wine. You're doing fine. You took that diamond ring But I don't see that sparkle in your eye Honey, that real love brings, so look around, for you say those vows you're talking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 En in de top 40 is het weer tijd geworden voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 30 en 21. Voordat we aan dat linker rijtje gaan beginnen van de top 40. Van 23 naar 30, I Love You Baby van Albert West in de vijfde week. ex van Tina Charles, I Love To Love in de achtste week van 17 naar 29. De derde nieuwkomer vinden we op nummer 28, 002, 3, 5, 7, Dat is mijn bankrekeningnummer, niet dat is mijn nummer van Trinity. De vierde nieuwkomer op 27 van de Rolling Stones. Met Fool to Cry en Get Up, een doekje van de Silver Convention. Exalam schijf 6 weken genoteerd en nu onderuit van 18 naar 26. That's where the happy people go van de trams. Vorige week nieuw binnengekomen op 33. Nu acht plaatsen winst naar 25. En me en Bobby McKee van Jack Denijs, oftewel Jack Jersey. Vier weken noteren we voor deze man van 22 naar 24. En de vijfde nieuwkomer was Sailor met a glass of champagne op 23. Daar begonnen we dit uur mee. De Midnight Rider van Paul Davidson gaat. Nou, dat hij vorige week was binnengekomen op 28 naar 22 met Midnight Rider. En je hoorde zojuist Billy Swan, ook al vorige week nu binnengekomen op 31. En nu tien plaatsen naar nummer 21. En dit staat op 20, de lijstaanvoerder van het linker rijtje X-alarmschijf. Vijf weken genoteerd, maar onderuit van 12 naar 20. Hier is Don't Let Love Bring You Down van de Hollandse formatie Limousine. Die je niet van de wijs brengen. Limousine Excel schrijft vijf weken genoteerd onderuit van 12 naar nummer 20. En dan is het nu tijd geworden in de top 40 voor de hoogste nieuwkomer: de laatste nieuwkomer. Het is de zesde. En het was de alarmschrijf van vorige week. Hier zijn de stempeders en Hit de Roadjack. De klapper!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 We komen deze week in de top 40. De stampedes in samenwerking met wereldsberoemde disjockey ooit en Wolfman jack. Je hoorde Hit de Road Jack vorige week al schijf en nu de hoogste nieuwkomer binnen, nieuw binnen op nummer 19 in de top 40. En dit gaat uh, 6 plaatsen omhoog van 24 naar 18. Berry White in de derde week. You see the trouble with me. Ja, het kan allemaal gebeuren natuurlijk in de top 40. Goedemiddag, je luistert naar Radio Els 558. I'm like a blind man. Way. I can't see now We'll be weer typisch zo'n plaatje wat niet is bijgebleven oh, bij mij in ieder geval niet, ik herkende het wel, maar niet dat je dit plaatje nog veel hoort, terwijl het toch wel een aardig hitje is geweest, van 19 naar 17 in de derde week, de glitterband met People Like You en People Like Me, en ze doen daarmee een oproep ergens aan, ja ik heb niet zo goed geluisterd, ik zat even wat andere dingen te doen. We gaan hier naar uh, nummer uh, 16 toe. En dat duurt even voordat hij begint, maar dan gaat hij ook beginnen. En dat is wel een klassiekje geworden van je wilste mag je wel zeggen. En dat was toen ook een hele grote hit. Hij staat er inmiddels al 9 weken in. Roxy Music is hier, van 9 naar de 16 gezakt nu met... Daarop is de drug bij Radio Els 558 in de historische top 40 van 40 jaar geleden. Categorieën, dan mag je hem overdag verwacht maken en 's nachts ook. Roxy Music wordt in de negende week met Love is de al Nu onderuit uit de top 10 gevlogen van 9 naar 16, maar het zal een klassieke van je welste blijven. En er komen nog veel meer goede platen van Roxy Music aan, met Brian Ferry natuurlijk als lead zanger. Yeah, We gaan verder yeah, in de top 40. Ja, ja, ja, ja, ja, dat kan je nog wel zeggen, uh, Paul, uh, Cat Stevens, yeah, yeah, maar je gaat wel yeah, uit de top 10 yeah, van 10 yeah. naar 15. Hier is Ben Applegas in de zesde week. Ja, ja, ja, ja, ja.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 You ever must be healthy Vorige week ook al, ik moet altijd aan uh, ananasje denken als ik dit nummer hoor. Ben, Apple, guys, van Cat Steven. Zes weken genoteerd van 10 naar 15 dus uit de top 10. Er zijn nog aardig wat verschuivingen in het linkerrijtje. Dus uh, we krijgen bijna een complete nieuwe top 10 straks als ik het zo een beetje in de gaten heb. Uh, vorige week kwam als X-alarmschijf nieuw binnen op nummer 21 Donna Summer met het klassieketje Could It Be Magic. Toen natuurlijk nog niet, maar dat zou het later wel worden. Nu stijgen ze door in de tweede week naar nummer 14. Er zijn de hits op Els 558. Donna Summer ze brak natuurlijk ooit door hier in Nederland met het nummer Hostits in 1974. En dat stond toen in de top 40 van 31 augustus 1974. De laatste die vanaf de zeezender Veronica werd uitgezonden. Maar dit was Could It Be Magic en ze zal inderdaad nog wel even wat hits blijven maken. Twee weken genoteerd, vorige week op 21 en nu. ...doorgestegen naar nummer 13. En dit is ook alweer een zakker uit de top 10. Vorige week nog op 6 en nu hard onderuit hoor. Van 6 nummer 13, Four Seasons met Frankie Valley ...en December 1963, Oh What a Night... Oh. We hebben wel een nacht geweest in 1963 voor de Four Seasons en Frankie Valley 8 weken genoteerd, maar liefst al, hoor in de top 40 van 6 naar 13 uur onderuit. In de historische top 40 van 40 jaar geleden, we doen de aflevering van 8 mei 1976. <tieden> Allemaal vertegenwoordigd, natuurlijk, in de top 40 en Fire, onze eigen Hollandse formatie. What a difference does it make was ook weer een hoor. Een grote hit van 15 naar 12 in de vierde week, en dit staat op nummer 11. Twee plaatsen winst voor Billy Ocean in de vierde week van 13 naar 11 met Love Really Hurts Without You. En in de historische top 40 zijn we bijna toegekomen aan de top 10 van deze top 40. Maar niet voordat we je even een overzicht hebben gegeven wat we allemaal gedraaid hebben tussen de nummers 20 en 11. 8 plaatsen naar beneden van 12 naar 20. Don't Let Love Bring You Down van de Hollandse formatie Limousine. Vijf weken gegranteerd voor deze ex-alarmschijf. Hit Bureau Check. De alarmschijf van vorige week van The Stampedes dus komt nieuw binnen. Als zijn de hoogste nieuwkomer op nummer 19. Zes plaatsen winst voor Betty White in de derde week met You See The Trouble With Me gaat van 24 naar 18. En twee plaatsen winst van 19 naar 17 voor de Glitter Band met People Like You. En People Like Me in de derde week. Negen weken noteren we inmiddels voor Roxium Music met Love is de Drug. Maar wel uit de top 10 nu van 9 naar nummer 16. Ook uit de top 10 verdween Cat Stevens in de zesde week. Met Ben Applecast gaat hij onderuit van 10 naar 15. En zeven plaatsen winst voor Donna Summer. Vorige week nieuw binnengekomen op 21 als zijnde de x alarmschijf En ze stijgt nu verder door met Could It Be Magic naar nummer 14. De four seasons in de 8e week, in de 8e week, december 1963, over eenheid night van 6 naar 13 onderuit, ook al uit de top 10 dus geflikkerd. En van 15 naar 12, what a difference does they make van Earth and Fire in de 4e week van 15 naar 12. En twee plaatsen winst voor... Billy Ocean met Love Really Hurts Without You in de vierde week. Die hoorde je zojuist. Gaat van 13 naar 11. En op nummer 10 staat weer eens even een rustpunt in de show. Extra 4 vier weken genoteerd van Cliff Richard. Hier is Mission Nights van 11 naar nummer 10. I've had many times. I can tell you. Times when innocence I trade for company and children saw me crying. I thought I'd had my share of that, but these misunites are. Oh. at my heaven Southward burning lie the jewels that I your place and the warm winds that embrace me Just as surely kissed your face Yeah, these miss You. How I missed you I'm not likely to tell I'm a man And cold daylight buys the pride I'd rather sell All my secrets All my secrets are a-wasted Take each day as it arrives But these misunites Are the longest Lay down, Lay down all thoughts For your surrender It's only me who's killing time Things once remember, it's just the same. This miss you gain Goed old sir Cliff Richard. ex schrijf, vier 4 weken genoteerd. Met het mooie, wonderschone Mission Unites komt hij de top 10 binnen. Want vorige week stond hij nog op 11 en hij heeft nu 1 winst. En datzelfde geldt voor Maggie McNeil. Onze eigen Maggie. 3 weken genoteerd, terug naar de kust. Vorige week nog op 14. En nu de top 10 binnen in de Nederlandse top 40. Naar nummer 9 met terug naar de kust. collega DJ Peter de Wit was deze dame gisteren heel de dag jarig. Nou, dan mogen ze Wiki wel eens een keer aanpassen, want daar staat ze namelijk volgens mij in ieder geval niet bij of ik heb eroverheen gekeken. Ze gaat hier in ieder geval in de top 40 van 14 naar 9 met Terug naar de Kust in de derde week. En we zijn toegekomen op het nummer 8 geluid en dat wordt ook gelijk de laatste van dit uur, want we gaan op naar het nieuws en weer van 6 uur. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 16, de Rubets. En nu stijgen ze door met You're the Reason Way naar nummer 8. Dit is de dag veertig. The things you say, they don't always hurt me. The things you do, don't always make me cry. The things you do, they don't always hurt me. But when they hurt me, you're the reason why. Radio Els 558, met het nieuws. Dit is het Radio Els 558 Nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedenavond. Een Egyptisch gerechtshof heeft vandaag drie journalisten veroordeeld tot de doodstraf vanwege spionage. Ze zouden de nationale veiligheid van Egypte in gevaar hebben gebracht... door documenten en staatsgeheimen te lekken aan Qatar. Het oordeel is nog niet definitief. Eerst moet het religieuze hoofd van het land, de Grootmoefti, nog zijn oordeel geven over de zaak...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 Na een prachtige zomerse dag blijft het ook vanavond nog aangenaam. Rond 10 uur ligt de temperatuur nog steeds rond de 20 graden en is het nog heerlijk om buiten te zijn. Er staat daarbij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het nieuws op Radio Els 558.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 We zijn van 6 uur geworden hier bij Radio L's 558. En we doen vandaag de historische top 40. En het is tevens vandaag de eerste echte zomerdag volgens het KNMI. En je hoorde het zojuist al in het weerbericht. Je kunt vanavond nog heel lang van een prachtige zomeravond genieten. Dus ik zou zeggen, ga naar buiten, lekker barbecue of wat dan ook. Of lekker met een wijntje natuurlijk naar die historische top 40 luisteren. Want we zijn nog een uurtje bij je. Drie uur lang gerichte hitgevoeligheid. Waar kennen we dat ook weer van? Top 4! verredenoit toch bij je tot 7 uur en daar hebben we de 3 uur op zitten en daarom noemen we dit maar de Els gebeurtenis met 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid want na de top 40 straks gaan we even de nieuwkomers behandelen van de tipperaden van 40 jaar geleden van 8 mei 1976. We zijn inmiddels natuurlijk al lang in die top 10 bezig en op Nummer 7 staat de zakker, vorige week nog op 4. Hij heeft het helaas niet gered om de top 3 binnen te dringen. Mike O'Field is hier in de vijfde we week met Indusie Jubilo. De enige instrumentale plaat die in deze lijst staat. De top 40 van 40 jaar geleden van 8 mei 1976. De veelzijdige Mike O'Field in de vijfde week gaat hij naar beneden van 4 naar 7 met Indusie Jubilo. Bij een plaathandelaar? Er ligt er een klaar. Een gedrukt ex-sumplaat. Van de top 40. De enige echte Nederlandse parade. En op 6 vinden we een ex-nummer 1 hit. Vorige week nog in de top 3 op nummer 3. In de achtste week, maar liefst. Abba is hier met Fernando van 3 naar 6. de zes. Can you hear the drums Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant trams and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closing out Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid. No f via ww.radio els 58.nl. kun je ook naar tune in. Die kun je ook op je mobiel zetten. Dan kun je ons overal horen. En je kunt natuurlijk ons ook ontvangen in het oosten van het land op de goede oude trouwe, middelgolf 1395 kHz En in het noorden van het land op de iets moderne FM 104.5. Maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. Ik vergeet die frequenties iedere keer hoor. We worden ouder en dan ga je dingen vergeten. Je hoorde het nummer 6 geluid van drie afkomstig Fernando van Abba, X nummer 1 hit in de Achtste Week. Dit is Radio Els. 5, Met Verrie den Hart 24 uur per dag. Radio El Sijfab. 1, 2, 3. Ma politique à moi, c'est déprimer de toi. to Stationair blijven staan op nummer 5, Catharina Ferry met Een De 3. Het was de Franse inzending voor het Eurovisie Songfestival van dat jaar 1976. En ze bereikte de tweede plaats daar, ze werd net niet nummer 1. En op nummer 4 een prachtplaatje hoor. Ja, en ik ben er zo blij mee voor de jongens van Ferrari. Hollandse glorie in de top 40 van 7 naar 4 in de vierde week is hier Sweet Love. Get the love I had. Yes, it's true. I am so sad. She's so sweet, so tender and so kind. She's my world, my everything, and I know that it's a sin that her face is always on my mind. Nothing I can do In my eyes She was a queen Van 40 jaar geleden hier in de top 40 van de 7 naar 4 Sweet Love, Ferrari in de vierde week. Ja, en nu wordt het spannend, hè? want wat zal er gebeuren in de top 3? Want we gaan beginnen aan de top 3. Drie weken genoteerd slechts. Zo weinig tijd had hij ervoor nodig om op de derde plaats te komen. Vorige week nog op 8. We hebben het natuurlijk hier over John Miles. Hier is music. Hey, swing along! Hit. Ten 9, 8, 7, 6, 5, 4. Music was my first love and it will be my last music of the future and music of the past to live without my music would be impossible. In this world of troubles, my music pulls me through.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 Muziek van 40 jaar geleden, wat nooit gaat vervelen. Music van John Miles in de derde week van 8 naar 3 gestegen in de historische top 40 van 8 mei 1976. En op nummer 2, ja, de ontknoping hoor, vorige week nog de trotse lijst van deze lijst. De... Winnaar van het Eurovisie Songfestival 1976 zakt van 1 naar 2. Hier is de Brotherhood of Man met Your Kisses for. Hey, sing along, Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love every Top is het tijd geworden voor de nummer 1 positie van deze week. Maar niet voordat we even een overzichtje geven wat we gedraaid hebben tussen de nummers 10 en nummers 2. De X-alarm van Cliff Richard met Mission Missionights in de vierde week. 1 plaats omhoog van 11 naar 10. Vijf plaatsen winst voor Maggie McNeil in de derde week. Met terug naar de kus gaat ze van 14 naar 9. Van 16 naar 8. Jorubies en wij van de Rubets in de tweede week. Vijf weken noteren we voor Mike Oldfield met inducie Jubilo. Gaat nu. Van 4 naar 7. En de ex nummer 1 heet van ABBA in de 8e week Fernando van 3 naar 6. Stationair blijven staan op 5. De runner op van het Songfestival van 1976, zoals het heet. In de 4e week Catharina Ferry met een 2, 3. En op nummer 4, fantastisch natuurlijk. Heel goed gedaan. Ferrari in de 4e week met Sleet van 7 naar 4. En de top 3 wordt aangevoerd door John Miles. In de derde week stijgt hij door van 8 naar 3 met Music. De nummer 1 is van vorige week, Brotherhood of Man, je hoorde ze, hun zojuist met Sevio Kisses for Me, de winnaar van het Eurovisie Songfestival in dat jaar, Zes weken genoteerd al, maar van de troon af van 1 naar 2. En vorige week al in de tweede week doorgestegen naar 2, dus het kon haast niet uitblijven van die populaire politieserie op tv Barretta. Is hier Barretta's team van Sammy Davis Jr. van 2 naar 1 in de top 40. Hey, sing along, hymn! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Don't go to bed with no price on your head. No, Don't do it. No, no. Don't do the crime if you can't do the time. Don't do it. Nationale Els gebeurtenis is het tijd geworden voor de tipperaden en overzicht ervan. We zullen proberen alle nieuwkomers in ieder geval een stukje te laten horen. Dus we gaan maar gewoon gelijk lekker van start. Er komen aardig wat plaatjes aan die binnenkort in de top 40 te horen zijn, zoals deze bijvoorbeeld van Elvis Presley. Hier is het, komt nieuw binnen in de tipperaden van 40 jaar geleden, op nummer 30. Die met zijn uitvoering van Hurt komt nieuw binnen in de tipparade van 40 jaar geleden op nummer 30. 5, 8, van alles fout. Vind oh, je bent de, de, de, de Hartog? Oh, ik kijk eens in mijn strook en val. Hier naast mij staat zuster Lobise. Ze beet wel geen nagels, maar had toch slecht te kiezen. Maar op een dag nam ze een heel wees besluit. Ik stop met snoepen en eet alleen nog maar. De, beste, de bovenste de beste. oh je met de mooiste al de mooiste, kijk eens je meester oh. Broeder Johan was zo bang als een wezel Altijd maar angstig, tot op elke vezel Maar toen zijn kleine zusje door een best werd belaagd En hij zijn eentje het monster verjaagd Je ben bent de beste, beste de overste, oh, beste Oh, je bent de mooiste, de allermooiste Kijk eens, je neus rond en hoog En daar zijn dan ook nog Christine en Joop Die lagen voldurend met elkaar overhoop. Totdat wij een streep halen door De bovenste, beste Oh, je bent de mooiste De allermooiste. Kijk eens, je luistert ervan oh, Vrienden en oh, vriendinnen Begraaf de misverstanden Schep vreugde in het leven Met allebei je handen Niemand hoeft alleen Of verdrietig te zijn We maken het samen En zingen ons refrein De, bovenste, de, beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus wil ervan. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Dimitri van Toren met Jij bent de mooiste komt nieuw binnen in de tipparade van 40 jaar geleden op nummer 29. We geven je een overzicht van de kanshebbers voor de Nederlandse top 40. En we draaien de nieuwkomers en natuurlijk straks de alarmschijf. En op 28 komt nieuw binnen in de tipparade de Duitse uitvoering van Rocky. Hier is Frank Varian. Ik weet nog als ik 18 was, daar kwam ze hier voorbij. Schmale schuld aan haar.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 We schliefen op dem Boden en we tranken roten Wein. We waren glücklich und verrückt, so wie Verliebte sind. Bis we eines Tages merkten, sie bekommt een kind. Ze sagte: Rocky, ik heb nog nie een kind bekommen, ik wil es dir gern geben.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 We en versöhnten uns, die Zeit war schön wie nie. Wenn es auch mal schwierig war, es gab immer einen Weg. Bis ik dan die Wahrheit sah, dat sie niet meer lange lebt. Ze sagte: Doch, ik heb solche Angst zu sterven, ik weet niet, was da noch komt. Gibt es einen neuen Morgen in einer anderen Welt? Nun sind wir allein, das kleine Mädchen ist bei mir. Manchmal muss ich weinen, viel zu ähnlich sieht sie Ganz verzweifelt bin en niet meer weiter kan. Dan nimmt sie meine hand en schaut mich met grote Augen an. En sie sagt: Rocky, ik war doch noch niemals allein. Ik weiß so wenig vom Leben. Wij kennen deze, deze uitvoering natuurlijk beter van Don Mercedes, die er een dikke nummer 1-hit mee had. Maar Frank Varian probeert het ook eens een keer met Rocky. 28 nieuw binnen. In de tipraden van 40 jaar geleden op 27 alweer een nieuwkomer. Uh, Reinhard Meij gaat het proberen met Vergeef me als je kunt in de tipraden. Als je soms in gedachten de wereld ontvlucht en mij aankijkt, zonder mij. ...werkelijk te zien. Als ik te vergeefs probeer te raden wat je wel denkt. Welke vragen je in alle stilte stelt. Voel ik weer dat je mij nog steeds zoveel dingen verwijt. Maar weet ook als je al mijn schulden telt. Dat van elke wond die ik je aangebracht heb voel ik zelf misschien de meeste pijn Heel veel later hoor ik dan de woorden die ik zei Als een droombeeld gaat weer die avond voorbij Is het waar dat ik dat allemaal heb gezegd Ik weet niet meer waarom het had toch Inzien, want ieder woord waarmee ik je pijn heb gedaan, verwenst ik terwijl ik het nog sprak. En van elke wond die ik je aangebracht heb, voel ik zelf misschien de meeste pijn. Wat is het toch vreemd in de wereld gesteld, dat je juist degene waarvan je het meeste houdt. Zo onbedacht vernederd en zinloos krenkt, nooit zorgen om maakt en zelden vergeet. Maar het onrecht dat ik jou heb aangedaan, voel ik zelf elke dag. Weer opnieuw, want van elke wand die ik je aangebracht heb, voel ik zelf misschien de meeste pijn. 24 uur per dag, de vergeten hit. Goedenavond, dit is Radio Els. Het is de laatste afname van Marmalade, hij komt nieuw binnen in de historische top tipperaden. je zou bijna gelijk weer top 40 zeggen, maar het is natuurlijk de tipperaden. Op nummer 26 komt hij dus nieuw binnen en Joe Cocker had ooit het nummer You Can Leave Your Head On en Jess Roden die heeft er ook een uitvoering van gemaakt. Ze komen nieuw binnen in de top tipperaden op nummer 25 bij RadioHels 558. Cool. 5, Met Verrie de Hartog. An heel ben he mm -hmm. rust eens lekker uit. heel ben In de tipparade gaan, gaan we even een overzichtje geven wat er allemaal gebeurde, maar we draaien alleen maar de nieuwkomers hoor, dan weet je dat vast. Op nummer 30 Heurt van Elvis Presley, jij bent de mooiste van Dimitri van Doorn op 29, op 28 Rocky van Frank Farian, vergeef me als je kunt van Rijn op staat op 27 en op 26 vinden we de Marmalade met Falling Apart at the Seams. You Can't Leave Your Head On van Jess. Jazz Rodenband staat op 25 en Dansen is Plezier voor 2 van Connie Vink staat op 24, op 23 vinden we You Make My World So Colorful van Daniel Saluleka, en op 22, If You Love Me van Mary Hopkin. En zojuist hoorde je Right Back Where We Started van Maxine Nightingale. Op 20 staat Wolken, Wind en Zee van Heino. Strange Magic van Ilo vinden we op 19. Someday my prince will come van Patricia Pai, jawel van 29 naar 18 en van 24 naar 17 Disco Lady van Johnny Taylor. Hoe lang zou het duren van Kees en Mian staat op 18 en op nummer 15 staat I won stay with you van Gallagher en Lyle. Yesterday star Henk de Nijf in the Jet staat op 14, remember September van Catapult die komt in de top 40, dat moet wel haast niet anders. 17 naar 13, 13 naar 12. It hurts to be in love Paul da Vinci. Niet elke oester heeft een parel. Gaat weer over Radio Veronica van vader Abraham en, Mika van vijf, en Mieke van 15 naar 11. En op nummer 10 vinden we Kamal. Hier is Save the Oceans of the World. Look around the world today. See the ups as they play with the lives of future children while they let the seas decay We were saved by Noah's ark Now the harpoon finds its mark And The beast with human features is more deadly than the shark. Save the. Dat was Kamaal, die staat op nummer 10, nieuw binnengekomen in de top parade van 40 jaar geleden. Op 9 staat Shake Down van Mutt van 8, van 26 afkomstig, van 10 naar 8, pick it up van de nek naar 8 toe. Van 30 naar 7, We Should Be Together van de Cats en van 8 naar 6, op Haley van Dave, Hey Jude van de Beatles van 16 naar nummer 5 en op nummer 4 vinden we file afkomstig van nummer 7 van de tippenraden van vorige week van André van Duin. Zomaar set, there goes my everything van 5 naar 3. En op nummer 2, het uh, zal een klassiekertje worden vind ik zelf althans, Paul McCartney en zijn Wings, Siri Love Songs van 12 naar nummer 2. En De Lanham schrijft dat is ook een uh, nieuwe binnenkomer. Vorige week was hij nog niet in de, topper, in de tippenraden en komt gewoon op één binnen de tippenraden, in de tippenraden komt dat allemaal. Ik ga het afscheid van je nemen. De alarmschijf voor volgende week bij de Stichting Nederlandse Top 40 wordt uh, This Melody van Julian Clark. Ja, ik moet hier heel goed kijken, want dat tippenade lettertype, dat is heel erg klein. En met de leesbril op is het zelfs ook nog moeilijk te lezen. We hebben drie uur richtge uh, richtgeheerd gevoeligheid of zoiets. Hoe heet dat? Ja, het wordt oud. Ik, ik moet nodig aan een bier, ik moet ermee gaan stoppen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Vraag tot een andere keer. Bye bye, wij Let op, geen v goed bieden, duren en oren dicht, hier komt Veronica's alarmschreeuw. 558 met het nieuws.